Als de demonstranten niet vertrekken, gaat de politie ingrijpen. De demonstratie tegen de coronamaatregelen... door actiegroep Viruswaanzin is voorbij. Er waren naar schatting zo'n 1500 mensen aanwezig... op het Malieveld in Den Haag. De gemeente bleek terug op een rustige dag. Er waren toespraken en er werd gedanst op muziek. Wel zijn er twee aanhoudingen verricht. Eén demonstrant werd opgepakt vanwege het beledigen van een agent... en een ander omdat hij zich niet kon identificeren... Diverse groepjes stonden te dicht op elkaar. Voorman Willem Engel riep tijdens zijn toespraak mensen herhaaldelijk op om elkaar de ruimte te geven. In Papua-Nieuw-Guinea is een klein vliegtuig neergestort met meer dan 500 kilo cocaïne aan boord. Het was de bedoeling dat het naar Australië zou vliegen... waar de drugs volgens de politie een kleine 50 miljoen euro had kunnen opleveren. De politie pakte recent in Australië ook vijf mensen op die vanuit Melbourne... een criminele organisatie runden die banden heeft met de maffia in Italië. Het weer: het koelt vanavond af. Vannacht dan liggen de minima rond de 15 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en dan is het met temperaturen tussen de 20 en 25 graden een stuk koeler dan vandaag. Dit ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 even maar wat drinken? Nee, Kees die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar. En je nevertje ijs graag voor de dame hier zo. En doe mij nog een kleintje. En 15 kleintjes voor de mannen. Daar gaat hij. Drink! Drink! Ja, zo gaat hij goed! Nee, Jaap, geen pils in mijn hoed! Jongens, omhoog die glazen!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 Gedichten maken, hoewel het is pas juni nou De krant ligt nog te wachten Ik moet wat doen als bord Flapeloze nachten Want de dagen zijn te kort Ze zijn te kort Zoveel Ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog eens wat van een Italiaan Zoveel te doen Ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan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 T.O. You felt In de geest van Bert zelf hebben wij dat toen beleefd. We zongen en we dronken en het werd een van de feest. Wat een manier om laatst laatste goed te werken. Internet De Zandvoort.nl Zaterdagavond rond de duur op 8 stap ik bij je in. Op deze nacht heb ik zo lang gewacht. Je hebt het super naar Nu wacht Nu wachten tot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 Op het grote scherm is de romantiek, net als in Hollywood. Meedijnen tot de filmmuziek, ik voel me lekker, ik voel me goed. En net voordat de pauze start, trek je me langzaam naar je toe. Smelt van je volle mond, geniet als ik mijn ogen dicht doe.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 Zo'n lange tijd zag in jouw ogen de onrust en de spijt, jij liet me achter met pijn en verdriet. In naar beneden, toen jij me verliet. Kom weer naar boven zie mij nu staan, ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder. Ik blijf wel leven Jij ging naar die andere.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 Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Hoor mij even, het niet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je Zeg ik geen nee, als we samen weer belanden, in de wilde zee. Vol van passie en lust. neem me met je mee, zodat u niet wordt geplust. Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen bij twee. Dromen, dromen van jou. Off the dock Yeah,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 Het is het leven fijn als de zon schijnt. Niet was geweest was er nooit een reden voor een feest Oh wat is het een leven fijn